10 uur. Het LOS-journaal. Door Alt Megens. De Rijn bij Lobit bereikt maandag de hoogste waterstand van ruim 14 meter boven NAP. Bij deze stand zijn er nog geen bijzondere maatregelen nodig. Dat is pas het geval als het water nog een meter hoger staat. Vorig jaar steeg de waterstand van de Rijn nog naar ruim 15 meter boven NAP. In de komende dagen zullen door de stijging van het water in de Waal, de IJssel en de Rijn meer uiterwaarden onder water lopen. Boeren moeten daar hun vee weghalen. In de provincie Groningen zijn de problemen door het hoge water nog altijd groot. De dijk bij het Eemskanaal ter hoogte van het dorp Woltersum is verzadigd en er lekt water doorheen. Het voorzorg hebben 800 mensen uit omliggende dorpen hun huis moeten verlaten. Op dit moment daalt het waterpeil in het Eemskanaal en neemt de druk op de dijk af. Het waterschap hoopt vanmiddag water te kunnen lozen in de Waddenzee. Rond de jaarwisseling zijn zeker 25 vuurwerkslachtoffers geopereerd aan ernstige verwondingen. Dat blijkt uit cijfers van de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie. Het gaat volgens de vereniging om verwondingen aan handen, gezicht en om brandwonden. Het zijn ja, vuurwerkbommen vaak zelf gemaakt die ontploft zijn, um, ja, of vuurwerk wat op een verkeerde manier wordt afgestoken en dat gaat met zo'n kracht gepaard dat vaak ja, de vingers of de hand gewoon niet meer te redden zijn. De meeste slachtoffers zijn minderjarige jongens. Volgens de vereniging zijn vooral kinderen zich niet bewust van de gevaren van vuurwerk. De plasticiërgen pleiten dan ook voor betere voorlichting aan, vooral jongeren. Een vuurwerkverbod vinden ze te ver gaan. Iran houdt volgende maand opnieuw marineoefeningen in de straat van Hormuz. De aankondiging komt twee dagen na het afronden van een andere oefening... waarbij Iran liet zien wat het militair in huis heeft. De oefening leidde tot oplopende spanningen met het Westen... dat Iran ervan verdenkt te werken aan de productie van kernwapens. De Verenigde Staten hebben onlangs de sancties tegen Iran verscherpt... en Iran dreigde even met het afsluiten van de straat van Hormuz voor olietankers. Door de nauwe doorgang naar de Persische Golf wordt een zesde van alle olie vervoerd. De EU opent een kantoor in Burma. De afgelopen jaren onderhield de EU-diplomaten contact vanuit buurland Thailand. Ze hielden zich onder meer bezig met de hulp aan Burmeese vluchtelingen in het grensgebied... Maar bijna een jaar geleden kreeg Birma een burgerregering die hervormingen doorvoert. Door die veranderingen is de relatie met het westen verbeterd. Het nieuwe EU-kantoor komt in de Burmese havenstad Yangon. Het weer, eerst nog wat buien, vanmiddag overwegend droog met stapelwolken en zon. De westen tot noordwestenwind neemt af, naarmatig tot vrij krachtig. En de temperatuur stijgt naar een graad of acht. Dit is Radio 1. Goedemorgen Nederland. Karl-Johan de Zwart. Risicovolle pensioenregelingen zijn steeds populairder nu gewone pensioenfondsen in zwaar weer zitten. De kerk probeert met de tijd mee te gaan. Ja, waar ik toch heel erg mee bezig probeer te zijn... is om uh, die kerk ook op maandag, dinsdag en woensdag uh, vorm te geven. En het ochtentumeur van Siska Dresselhuis. Het is drie minuten over tien. Dit is het vervolg van KRO. Goedemorgen Nederland. Maar we beginnen in Groningen, in Temboe om precies te zijn, waar NOS-collega Karin Albers de ontwikkelingen bij de dijk van het Eemskanaal volgt. En uh, vooral spreekt met mensen die uh, vanochtend vroeg zijn geëvacueerd. Karin, um, zijn de mensen het al ja. zat? In die nou ja, dat varieert een beetje, want je ziet uh, dat het in elk geval leger wordt. En nou ja, het tijdstip is natuurlijk ook nu iets vriendelijker om familieleden uh, lastig te vallen tussen aanhalingstekens met een bezoekje. Vannacht om vier uur, ja, dan ga je minder makkelijk naar, uh, naar broer of zus of tante of oom die veilig woont. Dan, uh, dan ochtends om negen uh, uur, tien uur. Dus je ziet het hier langzaam leger worden. Aan de andere kant sprak ik net ook met een paar mensen die zeggen van ja, wij blijven toch liever hier, want wij hebben het indruk dat hier tenminste informatie uh, komt. En hoewel dat nog een beetje tegenvalt in de praktijk. Want iedereen wil natuurlijk het liefste weten... hoe lang gaat dit duren, wanneer kunnen we terug? Maar ja, die, die, die antwoorden zijn gewoon nog niet voorhanden. Want uh, er wordt op allerlei plekken nu met man en macht gemeten... en zandzakken gelegd en noem maar op. Dus uh, die vraag kan voorlopig nog niet beantwoord worden. Maar omdat mensen denken, ja, in die hal... daar is een al, uh, uh, daar zijn de autoriteiten vertegenwoordigd... blijven degenen die hier hangen om die reden vooral hier hangen voorlopig. Hoewel ook zij uh, net zeiden dat ze... Uh, over een paar uur toch maar even bij, uh, bij iemand op bezoek gaan. Omdat uh, ja, zo'n sporthal, op een gegeven moment gaat het ook een beetje vervelen. Wie hier net ook was, was de burgemeester van uh, Temboer. Hij is alweer vertrokken, had weinig tijd. Dus vandaar dat ik hem net even heb opgenomen. En ik vroeg hem, hij nam rond rondvieren dat besluit vannacht om te gaan evacueren. Maar hoe moeilijk dat nou voor hem was om dat besluit te nemen? Ja, het is een moeilijk besluit, want... Uh... Je, het, het heeft nogal een impact. Je gaat uh, 800 mensen uh, van huis en haard weghalen. Um, je, gaat, uh, je moet, moet vee uh, van bedrijven gaan uh, halen. Dus ja, het is een heel, uh, een heel ingrijpend besluit wat uh, niet lichtzinnig wordt genomen. Nu heb ik een aantal mensen gesproken, oudere mannen, die zeiden ja, ach, het water sijpelt door de dijk. Maar dat doet het al 25 jaar. Eigenlijk is die dijk helemaal niet zo goed. Was u daarvan op de hoogte? Ja, ik heb dat eerder gezegd. Er liggen ook plannen om de dijk te verzwaren, te verbeteren. En die plannen liggen er niet voor niets. Maar die zijn misschien iets te laat in stelling gebracht? Nou, dat weet ik niet. Kijk, we hebben natuurlijk na de wateroverlast van 1998 hier enorm veel werkzaamheden uitgevoerd om de wateroverlast te beperken. Dus er is enorm veel werk verzet. En je kunt niet overal tegelijk zijn. En het is inderdaad zo dat uh, er wel vaker water door de dijk zuipelde, wat nu heel, uh, heel bijzonder was en wat dus ook het bedreigende is geweest. En dat ook een van de redenen was om te besluiten tot evacuatie, is dat er naast water ook uh, zand meegenomen werd. Dus dat betekent dat het, het, het, het, het lichaam van de dijk uh, wordt, uh, wordt aangetast. En dat is, dat is het risico. Zou nu door alles wat er hier nu gebeurt, uh, die hele besluitvorming rond nieuwe dijken, dijkverzwaring, extra geld misschien wat makkelijker genomen worden? Dat het ook alweer goed uitkomt voor een burgemeester. Zo van nou nu kunnen we even naar Den Haag laten zien, we hebben echt extra middelen nodig. Ja, kijk, ik vind het altijd heel vervelend als je met dit soort argumenten meer geld uh, moet, uh, moet lospeuteren. Uh, maar het, maar het maakt is nodig. Maar het maakt wel duidelijk dat er, dat er wel iets moet gebeuren, ja. Ja, er moet dus iets gebeuren. Um, ja, Karin, wat, wat vinden de bewoners eigenlijk, of de mensen die daar in die sporthal uh, zijn, van, nou laten we het maar zeggen, noemen achterstallig onderhoud? De meningen variëren. Ik heb een aantal mensen gesproken die zeiden... ja, die waren wat oudere mannen. Ach, zolang we er wonen hè, zien we dat water al regelmatig sijpelen. Het loopt allemaal niet zo'n vaart. En nou ja, toe maar. Ze zullen wel weten waar ze mee bezig zijn. Maar ik heb ook mensen gesproken die wel degelijk uh, ja, pissig waren. En zeiden van nou, het dorpsbelang, Die is altijd bezig om dit onder de aandacht te brengen. En uh, ja, dan nou, zie je maar, er is kennelijk zoiets als, als nu nodig om eventueel autoriteiten wakker te schudden. Dus hoe beroerd ook, jammer dat dit moet gebeuren, maar hopelijk... Gaat dit nu zorgen dat, dat die dijken inderdaad eindelijk de opnamebeurt op krijgen die ze nodig hebben? Um, en wat ik net ook nog hoorde van een mevrouw: uh, is dat. Er uh, werd al gezegd er moeten 800 gezinnen. of 800 mensen geëvacueerd worden. Uh, een paar honderd waren al uh, geëvacueerd vanochtend vroeg. Maar op dit moment zou. Deze mevrouw heeft het uh, ook van horen zeggen. Maar het klonk mij redelijk plausibel in de oren. Zou er met enig geweld uh, boeren van hun bedrijf worden gehaald. Oh. Want zoals we gisteren ook in Tolbert zagen. Uh, ja, boeren blijven nu eenmaal het liefste gewoon bij hun vee. Als ze het vee niet kunnen vervoeren of niet willen vervoeren. Dan uh, gaan ze niet zomaar uh, de stal achter zich dicht trekken en weg. Wat je natuurlijk met, uh, als bewoner van een woonhuis iets makkelijker kunt doen. En op dit moment zouden er dus uh, mensen met uh, ja, enige dwang van hun bedrijf ja. worden gehaald. Ik ga bij... nog even op onderzoek uit... Daar, daar wordt de politie bij ingezet, weet je dat, Karin? Nee, daar ga ik nu even op onderzoek om te kijken wat dat precies achter zit en okay, hoe het gaat. Dat horen we dan uh, later vandaag en misschien wel heel snel. Dank je wel, is collega Karin Albers. Dit is Radio 1. Goedemorgen Nederland. Risicovolle pensioenregelingen zijn steeds meer in trek. Minstens 40 werkgevers hebben het afgelopen jaar die pensioenregeling voor hun personeel ondergebracht bij een zogenaamde premiepensioeninstelling. Het gaat om 7.000 werknemers. Theo Gommer is voorzitter van de Orde van Pensioendeskundigen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, een premie-pensioeninstelling, leg uit. Ja, een premie-pensioeninstelling, dat is um, een, uh, een nieuw, uh, nieuwe pensioenuitvoerder. Ze kunnen pas vanaf 1 januari 2011. Dus vandaar dat we nu de eerste zeg maar, host van nieuwe uitvoerders krijgen. En... Um, uh, die kunnen alleen zogenaamde beschikbare premieregelingen uitvoeren. Dus dat zijn pensioenregelingen, waarbij een werkgever niet zegt tegen een werknemer... jij krijgt vanaf je 65e, krijg jij levenslang 10.000 pensioen. Maar je krijgt elk jaar een geldbedrag van mij. Nou, en dat moet je eigenlijk zelf maar sparen. En dan uh, zie je vanzelf hoeveel pensioen je te zijn de tijd kunt aankopen. En waarom vinden mensen dat aantrekkelijk? Of waarom gaat dat populair worden? Nou, ik denk in eerste instantie dat uh, vooral werkgevers dat aantrekkelijk vinden. Werkgevers van uh, anno 2012, die willen niet langer meer hun werknemers verzorgen. Die weten natuurlijk ook dat een, uh, een werknemer van 25 jaar nog maar een jaar of 5 tot 7 bij hem blijft. Mm -hmm. Dus die willen in toenemende mate belonen. En een uh, belangrijke consequentie van dit soort pensioenregelingen is... dat als het een beetje tegen zit qua beleggingen of omdat we steeds ouder worden... dan kun je de werkgever niet meer aanspreken voor het tekort in, in de pensioenregelingen. Regeling. Dus dat betekent dat de uh, uh, verantwoordelijkheid en het risico verschuift van werkgever naar werknemer. Maar dus het is eigenlijk gewoon een gunstige pensioenregeling voor de werkgever en niet voor de werknemer, klaar? Ja, dat is uh, in eerste instantie uh, de conclusie. Nou, denk ik dat dat maatschappelijk gezien, gezien alle uh, tendensen naar individualisering en flexibilisering onomkoopbaar is. Dus een werknemer zal daarmee moeten leren omgaan. Ja. En dan zal hij moeten uh, uh, gaan kijken of hij op basis van nou, zeg de nieuwe uitgangspunten, die nieuwe pensioenregeling zo kan inrichten, dat het voor hem of haar het beste uitpakt. Dus uh, uh, meer eigen verantwoordelijkheid nemen en zorgen dat hij meer eigen keuzes kan maken. En concreet, hoe moet ik me dat voorstellen? Nou, zoals het nu gaat, als ik uh, in dienst kom bij een werkgever, dan. Uh uh, krijg ik een pensioen toegezegd en dan heb ik eigenlijk maar heel weinig keuzemogelijkheden. Ja. Nou, we krijgen steeds meer tweeverdieners natuurlijk in de maatschappij. Dus een werknemer zal zich moeten afvragen... of hij vanuit dat jaarlijkse bedrag wat hij krijgt van zijn werkgever... of hij daar nog wel een nabestaande pensioen voor wil financieren. En uh, als hij dat wil, moet dat dan een volledig nabestaande pensioen zijn... of kan dat misschien een half nabestaande pensioen zijn? Kijk, hoe minder geld je besteedt aan uh, uh, risicoverzekeringen... zoals nabestaande pensioen, maar ook arbeidsongenschikterspensioen hoe meer je overhoudt voor je eigen ouderdomspensioen. Ja. Het voordeel ja. is dus eigenlijk voor de werknemer... dat het is flexibeler, je hebt meer vrijheid... je kunt alle, alles wat je, waar je geen ja. behoefte aan hebt... kun je er afromen eigenlijk. Dat, ja. dat is het voordeel voor de werknemer dan. Ja, ja. en daarnaast ook keuzes qua uh, beleggingen. Heel vaak wordt meteen gezegd bij een beschikbare premieregeling... Oh, dat is risicovol en dan moet ik in risicovolle aandelen... en daar heb ik geen verstand van. Ja. Dat hoeft natuurlijk helemaal niet. Je kunt ook gewoon de keus maken om het uh, risicoloos te beleggen in, in obligaties. Nou En wat we natuurlijk ook al hebben gezien... daarom zijn er verschillen met... Uh, de huidige pensioenregelingen bij pensioenfondsen... ook weer niet zo heel erg groot, ook die beleggen in aandelen. Nou, we hebben gisteravond gehoord van uh, de president van de Nederlandse Bank... Ja. dat ook als het daar tegen zit met de beleggingen... dan zal er uh, minder pensioen uitgekeerd gaan, uh, gaan worden. Dus ook de zekerheid bij bestaande pensioenregelingen... is niet zo, zo groot als we altijd gedacht hebben. Ja, want uh, gaat het feit dat de pensioenfondsen, de traditionele pensioenfondsen... in zwaar weer zitten momenteel... Uh, gaat dat deze PPI's, want dat is de afkorting, ja. een extra boost geven... Denkt ja, dat denk ik wel. Kijk, op het moment dat je tegen een werknemer zegt: jij moet uh, verplicht meedoen met een pensioenfonds, maar dan weet je ook zeker dat jij uh, een, een bepaald pensioen krijgt. Nou, dan zal die werknemer zeggen: oké, okay, dan heb ik, heb ik wat minder keuzemogelijkheden, maar goed, ik heb ja. wel zekerheid. Nou, als je blijkt dat die zekerheid er niet is, nee, precies. Ja, dan is het automatisch dat hij zegt: als ik dan toch verantwoordelijk ben, dan wil ik ook alle keuzevrijheid ja. hebben. Ja. Dus ik denk dat dit koren op de molen is voor in ieder geval voor. Zogenaamde beschikbare premieregelingen en dus ook automatisch PPI's. Ja, dus deze, uh, deze premie pensioeninstellingen hebben trouwens geen dekkingsgraten? Nee, nee, die hebben geen dekkingsgaten. Nou, het, uh, nu wordt natuurlijk gekeken van... Goh, als ik levenslang uh, 10.000 pensioen moet uitkeren aan een werknemer... hoeveel geld heb ik dan in kas nodig op dit moment? Ja. Terwijl bij een premie-pensioeninstelling... het is eigenlijk gewoon een soort bankrekening. Je krijgt een pensioen afhankelijk van de hoogte van, uh, van je bankrekening. Nou, valt die tegen, krijg je wat minder. Valt die mee, dan krijg je wat meer. Dus de dekkingsgraadproblematiek, die, uh, die speelt gewoon niet. Nee. Gevolg van deze ontwikkeling is wel dat het risico... steeds meer bij de werknemer komt te liggen. Moet die niet op de een of andere manier beschermd worden hier tegen? Um, ja, dat gebeurt ook al vanuit uh, de pensioenwet. Als ik een. Um, en zijn ze zich treng... daar bewust van? Dat is natuurlijk ook nog maar de vraag. Nou, ik, ik, ik denk op dit moment in de, in de maatschappij dat werknemers zich nog niet al te bewust zijn van, uh, van hun pensioen. Dat, dat begint nu te komen. Kijk, we krijgen nu voor het eerst een groter deel van die risico's vooral. Ja, nee, niet van, van die risico's. Nou, nou beschermt de, de, de, de pensioenwet en alle pensioenregelingen, dus ook pensioenregelingen bij een PPI, vallen gewoon onder de beschermende werking van, een PPI, van, een, sorry, van de pensioenwet. Mm -hmm. En daarin wordt wel gezegd dat naarmate een werknemer ouder wordt, mag er minder risicovol belegd worden. Dus als een werknemer helemaal niks doet, dan begint hij op zijn 25 ste met wat meer in aandelen, maar tegen die tijd dat hij 65 is, dan zal zijn hele pensioen in vastrentende, dus veilige beleggingen zitten. Het wordt steeds dus... veiliger naarmate de tijd ja. verstrijkt, de ja. beleggingen dan. Ja. Ja. Uh, zou u het zelf doen? Uh... Of doet u het al, misschien? Ja, even. Ik, ik ben zelf ook werkgever en ook in ons bedrijf hebben we gewoon een, een beschikbare premieregeling. En ik denk als dat gepaard gaat met een voldoende hoge beschikbare premie. Dus als de input moet natuurlijk wel voldoende realistisch zijn. En als het gepaard gaat met, met goede communicatie. Um, dan willen werknemers wel degelijk ook een stukje eigen verantwoordelijkheid nemen. En nogmaals, ze hebben sowieso de bescherming van, van de pensioenwet. Dus mm -hmm. dan denk ik dat de verschillen nou, met ja. nou, de bestaande systematiek niet zo heel erg groot hoeven te zijn. Nee. Maar doet u het zelf? Uh, ja, feitelijk. Ik, ik, ik ben uh, mede-eigenaar, dus ik moet mijn eigen pensioen regelen. Dus ik, uh, ik heb, uh, ja. mijn pensioen is ook afhankelijk van beleggingen. Ja. En de laatste vraag die ik had was, zou u het aanraden aan mensen? Is eigenlijk dus overbodig, want u bent werkgever, hè? Het is voor u uh, heel prettig. Ja, ook dat, man nogmaals, het, het, ik denk dat beschikbare premieregelingen in de toekomst de overhand zullen gaan, gaan ja. nemen. En nogmaals, dat ook bij een, de bestaande huidige pensioenregelingen, dat zekerheid in pensioen is er gewoon niet meer. Dus dat zullen we moeten wennen in de nieuwe fase. Dank u wel, Theo Gommer, voorzitter van de Orde van Pensioendeskundigen. De Rooms-Katholieke Kerk sluit ruim de helft van alle kerken in Eindhoven.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 Het groepje mensen dat op zondag trouw naar de kerk gaat, wordt steeds kleiner. Wil de kerk overleven, dan zal zij nieuwe wegen moeten bewandelen. Want de tijd van het rijke Roomse leven is voorgoed voorbij. Een bijdrage van Marielle Beers. De laatste twee weken werd er in de kerk geoefend. Niet verkeerd lopen, tegelijk knielen en weer opstaan. De handen vouwen onder de witte dwaal van de communiebank. De mond precies op tijd open. De tong goed uitsteken, maar niet te ver. En de ogen daarbij dicht houden. Nog geen 50 jaar geleden zaten kerken vol met kinderen. Bij de viering van de Eerste Heilige Communie puilde de kerk uit van de communicantjes. Die tijden zijn voorbij, want de gemiddelde leeftijd van de Nederlandse kerkbezoeker ligt tegenwoordig boven de 65. En daardoor zal een kwart tot een derde van de Nederlandse kerken leeg komen te staan. Pastoraal, psychologen, Anke Bischops. Het is heel triest dat er uh, zoveel kerken dicht gaan, want... Kijk, religie is altijd al niet alleen maar een kwestie van, van geloof en spiritualiteit geweest... maar is ook heel sterk, heeft ook heel sterk een gemeenschapscomponent. Hè? Ook dat, dat gevoel dat je samen op zondag bij elkaar komt... en jong en oud, arm en rijk, gestudeerd en niet gestudeerd, noem maar op. En dat je je een gemeenschap voelt. Ik bedoel, daar voel je als het ware van dat we allemaal kinderen van God zijn... Door dat noodgedwongen proces, hè, vanwege financiën noodgedwongen proces van kerksluiting... wordt het proces van ontkerkelijking eigenlijk, eh, helaas alleen maar vers, eh, versterkt en versneld. Ja, Het is vaak ook een kostenbatenanalyse, maar ze zijn soms ook wat slechter benen. Moeten ze, de, of ze moeten de auto pakken, ze kunnen niet meer lopen naar de kerk. Ze kunnen niet meer fietsen naar de kerk. Ze kennen er niemand. Het zijn allemaal extra drempels die dan net... Kunnen maken dat mensen zeggen: Nou, weet je wat, ik ga wel naar de viering op de televisie kijken op zondag. De kerken worden steeds leger. Maar dat betekent niet dat onze behoefte aan religie verdwijnt, zegt Petra Stassen, auteur van het boek Parochie in Beweging. Ja, er zijn nog steeds veel mensen die erg hangen aan het oude parochiebeeld. Hè? Een pastoor met een, uh, één kerkbouw en een duidelijk uh, groepje parochianen. Ja, dat is het beeld wat er niet meer is. Hè. Dus dat is al lang verlaten, natuurlijk. Maar het zit nog wel in onze hoofden. Nou, wij geven in het boek ook een beetje aan. Ja, hoe is dat nou zo gekomen? En wat betekent het voor de toekomst? Hè? Welke kant gaat het op? Ik denk dat de uh, parochie. Uh, meer uh, met de neus naar buiten moet gaan staan... en niet zo op zichzelf gericht zou moeten zijn. Want er is een enorme behoefte maatschappelijk aan uh, zingeving... en aan religiositeit. Hè. Daar ben ik absoluut van overtuigd. Uh, alleen de kerk vindt daar moeilijk aansluiting bij. Dat is natuurlijk een punt waar uh, heel veel over wordt gesproken. Van waar zit dat in? En ik denk dat de parochie van de toekomst een parochie is die ook heel veel doet aan gemeenschapsvorming... en, en aan samenhang, aan, aan het uitdragen van het katholieke geloof. En uh, daarvoor moet je andere dingen gaan doen... dan alleen maar uh, liturgische vieringen. Die natuurlijk hartstikke belangrijk zijn. De samen feestvieren en vieren... dat is uh, voor elke gemeenschap belangrijk. Maar het kan niet zo zijn dat de parochie alleen op zondag bestaat. Hè? Dus die, die parochie... Die moet beslist meer doen op diaconaal terrein, ook op het terrein van catechese, gemeenschapsopbouw, bepaalde doelgroepen. En dat is nu precies wat men probeert in de parochie Onze Lieve Vrouw van Amersfoort. Die in 2010 is ontstaan uit een fusie van tien gemeenschappen. Welkom. Fijn dat jullie er allemaal zijn. Met je papa en je mama, of je opa en je oma, of de buurvrouw, of daar zwaait iemand. Pastor Edith Vos. De Peutenkerk is gekomen omdat uh, ja, wat is er nou voor jonge ouders uh, binnen de kerk? Dus hebben we gezegd, we organiseren vijf keer per jaar Peutenkerk. Je komt als ouders met je kind of met je kinderen. Of grootouders komen met hun kleinkinderen. En met elkaar vieren we. En dat doen we in uh, nou, drie kwartier. Zoveel aandacht kunnen kinderen vasthouden. We zingen een liedje, we doen een gebedje. En we hebben natuurlijk geen preek, en we hebben natuurlijk geen moralistisch verhaaltje van zo zou het moeten. Maar we laten ze gewoon beleven van zo kun je met geloof bezig zijn. En ouders zijn daarbij, want het gaat niet alleen om dat wij die kinderen iets meegeven. Het gaat erom dat wij ouders helpen om samen met hun kind met geloof bezig te zijn parochiebestuurder Irene vriend. Ja, je kan natuurlijk twee kanten op. Je kan echt heel erg uh, kijken naar jezelf... en kijken naar de gemeenschap uh, die je bent. En dan heel langzamerhand bloed je vanzelf dood. Want dan komt er aan de onderkant niks meer binnen. Of je kan met elkaar de schouders eronder zetten... en vooral naar buiten kijken. Het gezicht naar buiten doen. Echt ja, missionaire, zoals het wel ooit geroepen is. En duidelijk zicht... Uh, ja, dat Amersfoort ons leert kennen. En we hopen op die manier ook weer veel meer mensen te kunnen trekken... en te interesseren voor geloven. En dat kan je op een heleboel manieren doen. hoef je niet alleen te doen door zondags te vieren. Ja, waar ik toch heel erg mee bezig probeer te zijn... is om uh, die kerk ook op maandag, dinsdag en woensdag uh, vorm te geven. Dus om het ook uh, ja, de, het kerk zijn iets breder te maken. En daarom zamelen jongeren die bezig zijn met hun vormschool geld in voor de diakonie en kunnen ze via de kerk een maatschappelijke stage doen. Dat jongeren aan de gang gaan voor een ander, dat spreekt aan. En daar en dan zeggen ze van... oh, maar zo is kerk leuk en zo wil ik wel met mijn geloof bezig zijn. En op die manier verdiepen ze zich... zonder dat ze nou op zondag naar de preek moeten lu luisteren... waar ze toch niks aan vinden. We gaan nog even iets heel moeilijks doen. Want uh, in dit huis van God willen we af en toe ook even stil zijn... En bidden. Gaat het lukken stil zijn? Ja, het gaat lukken stil zijn. Volgende week in Goedemorgen Nederland.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 En dat hoort u vanaf aanstaande maandag. Vragen en opmerkingen zijn welkom via de mail... goedemorgennederland.nl Dit is Radio 1. Goedemorgen Nederland. Ja, het is vrijdag. En dus het ochtendhumeur van Siska Dresselhuis. Wat je vooral niet moet doen als je het nieuwe jaar opgewekt wilt beginnen... is het lezen van de mails die je als kleine zelfstandige krijgt van je opdrachtgevers. In plaats van in mijn kerstverse agenda in mijn mooiste handschrift nieuwe opdrachten te noteren, keek ik begin deze week in mijn mailbox. En dat had ik dus niet moeten doen. Want er waren inderdaad nieuwe mails, maar helaas niet met de boodschap dat ik opslag krijg. Nee, de boekhoudkundige managers hadden hun vrije tijd onder de kerstboom besteed aan het bedenken van nieuwe regelingen voor het factureren. De eerste opdrachtgever vroeg een nieuwe varverklaring, een belastingtechnisch papier. Daarnaast wilde hij een verse kopie van mijn paspoort. Om te bewijzen dat ik niet opeens veranderd ben in de oma van Mauro... die alsnog moet worden uitgezet. Of in een criminele Roemeen die zich toelegt op het skimmen van pinautomaten. Toen ik vroeg waarom dit nodig was bij een baas waarvoor ik al drie jaar werk... was het antwoord voor de transparantie. De volgende salarismanager had een nieuw betalingssysteem uitgevonden. Ik moet nu per post of digitaal een rekening sturen... Waarna ik een freelancecontract krijg dat ik getekend moet terugsturen. En pas daarna kan men mij uitbetalen. En dit ritueel moet elke maand herhaald worden. Van mijn derde opdrachtgever mag ik alleen nog maar digitaal declareren, waarbij ik de bonnen van gemaakte onkosten moet scannen en meesturen. Omdat ik hiervoor eerst een studie hogere ICT-kunde moet volgen, neemt mijn man mij deze klus zuchtend en steunend uit handen beloven politici niet al jarenlang dat alle overbodige regels... en bureaucratische rompslomp zullen worden afgeschaft? En toch is het vooral de overheid in de vorm van de Belastingdienst... die al dit gedoe noodzakelijk maakt. Leuker kunnen we het niet maken, makkelijker wel, was de slogan van de belastingen. Ja, ja. Maandag het ochtendhumeur van Henk Wesbroek. On N'a pas pris la peine de se rassembler un peu avant que le temps prenne. Nos envies et nos voeux, les images, les querelles. Puis pas ces rancuniers ont forgé nos armures, nos cœurs se sont scellés. Resté seul dans son coin, nos démons animés perdus dans...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 Om drie minuten voor half elf was dat Zaz met Le Long de la Route. Vanavond om tien voor half tien op Nederland 2 weer een uitzending van Caro Reporter International met als thema België, een verscheurd land. Fred Sengers, eindredacteur van Reporter International. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat we gaan we zien vanavond? We gaan een hele interessante aflevering zien over uh, België. Je zei het al, uh, niet zomaar een buurland van ons... maar ook onze tweede handelspartner. Uh, jaarlijks exporteren, uh, exporteren we tussen de 35 en 40 miljard euro... aan goederen en diensten naar dat land. Dus we hebben er alle baat bij dat het daar goed gaat. Nou ja, Je herinnert je waarschijnlijk wel dat uh, rond dezelfde tijd... als hier daar verkiezingen zijn gehouden... toen kregen we die hele lange formatie, ja. 540 dagen. En pas onder druk van de internationale markt leidde dat tot de vorming van een regering... onder leiding van Elio Di Rupo. Dat is niet zomaar een regering. Dat is een regering met maar liefst zes coalitiepartijen. Nou, een dat, bondgezelschap. Een bondgezelschap, inderdaad. En de grote winnaar van de verkiezingen, de NVA, die, die doet daar niet aan mee. Die zit in de oppositie. Nou, wij gaan op zoek naar het antwoord op de vraag... er is nu een regering, maar zijn de problemen van België nu voorbij? Nou, zeg het maar. <laughs> nou, dat is een beetje een gemengd beeld. In principe zijn die problemen niet voorbij. Uh, de mensen die we spreken, dat, die zijn van verschillende aard. Uh, denk aan een, uh, een grote uh, politiek. Leider uh, zoals uh, Louis Tobak, uh, econoom. Paul de Grauwe, de econoom. Heb jij hier ook wel eens aan tafel gehad. Ja. Uh, ook misschien wat minder voor de hand liggende mensen als Milo. Die uh, de Belgische zanger. zanger ja. Die uh, eigenlijk politicoloog is. Oh, ja. <laughs> dat wist ik niet. Ik wist dat eerlijk gezegd ook niet. Um, en die, uh, die, zeggen, die hebben groot vertrouwen in uh, de kracht van Belgen om uh, compromissen te sluiten, alle problemen op te lossen. Maar wat ik wel heel opvallend vond, was dat een vooraanstaand uh, analist van De Standaard, Belgische kwaliteitskrant, uh, Karel De Vos, dat die uh, zei, ik heb het altijd uitgesloten, maar ik zie nu wel een scenario ontwikkelen waarin een scheiding van België toch mogelijk is. Oh, nou. Ja, dat zou wat zijn, dank je. Uh, poeh, uh, ik zei in de inleiding trouwens dat Reporter International... Ik, ik ken het programma als Reporter. Klopt, het was natuurlijk tot nu toe ook Reporter. In 2009 uh, hebben we vier uitzendingen gemaakt... onder de titel Reporter International... portretten van vrienden van Nederland, zoals Poetin en Karzai. Um, dat smaakte naar meer, zowel bij ons als bij de zendermanager. En we hebben de vraag gekregen of we uh, internationale onderzoeksjournalistiek... konden gaan bedrijven. Uh, nou, dat duurt dan in Hilversum even, twee jaar... Ja. En, uh, nu is het zover. We gaan in 2012. Hebben we de ruimte gekregen om 12. Internationale reporters te gaan maken. En dan hebben we ook nog een wissel met de varen. Dus het zijn er maar liefst 13. Zo. Vanavond de eerste volgende week alweer de volgende over Iran. Uh, en dan het hele jaar door Reporter International, inderdaad. We gaan kijken. Vanavond om tien voor half tien op Nederland 2. België een verscheurd land. KRO Reporter International. Dankjewel, Fred Zemers. Tot zover deze KRO Goedemorgen Nederland. Meer informatie over dit programma vindt u op ww.kro.nl. En zometeen na het nieuws Prem Radakishun. Prem. Goedemorgen, waar ben je vandaag? Goedemorgen Kader Johan. Uh, even een leuke vraag. René Warmerdam, jij bent van Speakers Academy. Jij zorgt dat bekende Nederlanders allerlei boeken. Is Karel Johan de Zwart al een bekende naam? Ja, die is voor mij al echt een onbekende naam. En Wie is dat? En Dorot Megens? Dorot Megens ken ik wel, maar is niet een naam die ik veel tegenkom. Karel Johan? Nou, daar moet ik nog even aan werken dan. Nee, maar het gaat namelijk in mijn uitzending over bekende Nederlanderschap. Want wat erg leuk is, Mariska Hulscher, die gaat een comeback maken. Die begint morgen met een televisieprogramma. Wie dat? Maar dat? was toch de... Ja. Oh, die is ja, erg. Zeg, uh, even rustig hè, te morgen. Maar het, het leuke was Pauw en Witteman, hun eerste uitzending, daar was ze in. En daarna was het heel, heel, heel erg stil. Maar ze gaat weer terugkomen op televisie, daar gaan we over praten... en wanneer iemand bekende Nederlander is. En Karel Johan, ik ga ervoor zorgen persoonlijk dat je veel snabbels kan krijgen. Dat mag toch wel volgens jouw contract. Uh, joh, dat hangt, een beetje, ook, hangt een beetje vanaf, dat hangt een beetje lastig zijn. Ja, het moet oh, altijd journalistiek zijn hè. Mag niet botsen in ieder geval. Uh, <laughs> Luisteraars, we gaan zo meteen daarover beginnen in primetime, maar de bekende Nederlander met een warme, aangename stem Dorald Megens... gaat u eerst de hoogtepunten van het nieuws geven. Radio 1 het NOS Journaal. Maandag bereikt de Rijn bij Lobit de hoogste waterstand. Dan wordt ruim 14 meter boven NAP verwacht. Pas als het water nog een meter hoger staat, zijn maatregelen nodig. Vorig jaar steeg de waterstand van de Rijn nog naar ruim 15 meter boven NAP. Ook in andere rivieren stijgt de komende dagen het water... en daardoor zullen meer uiterwaarden onderlopen. Boeren moeten daar hun vee weghalen. Rond de jaarwisseling zijn zeker 25 vuurwerkslachtoffers geopereerd aan ernstige verwondingen. Blijkt uit cijfers van de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie. Bij vijf slachtoffers moest een hand worden geamputeerd. En in nog meer gevallen raakten mensen hun vinger of een deel daarvan kwijt. Iran houdt volgende maand opnieuw marineoefeningen in de straat van Hormuz. Twee dagen geleden liet Iran bij een andere oefening nog zien wat het militair in huis heeft. Die oefening leidde tot oplopende spanningen met het westen. Iran wordt ervan verdacht dat het werkt aan kernwapens. Waarnemers van de Arabische Liga zijn bij Damascus aangevallen door regeringstroepen. Ze werden onder vuur genomen toen ze op inspectie waren, meldt de nieuwscender Al-Arabia. De waarnemers van de Liga hebben zichzelf in veiligheid gebracht. Het is niet bekend of ze bij de aanval gewond zijn geraakt. Het zijn de hoofdpunten van het nieuws. WB Verkeersinformatie. Er is een aanrijding geweest op de A20 Gouden richting Hoek van Holland. Tussen het knooppunt Kleinpolderplein en Spaanse Polder staat 2 kilometer. Bij Spaanse Polder zijn twee rijstroken dicht. Dit is Radio 1 NTR. Rem Time. Rem Radication. Het Time. Bekende Nederlander, hoe word je het en hoe blijf je het? Wat voor invulling geef je aan je leven als je ineens je baan in de scheenwerpers kwijt bent? Neem nou Mariska Hulscher, jarenlang presentatrice van diverse televisieprogramma's, onderwerpen in en rodde TV-programma's. En ineens leek het heel stil rond haar. Maar vanaf morgen, zaterdag de 7 januari, is ze weer terug op televisie bij RTL 4. Wat zijn de gevolgen voor haar? Positief en negatief. Wordt ze nu weer BN'er of is het al die tijd gebleven? En luisteraars, voor u heb ik gevraagd. Wanneer is iemand voor u nou een BNR? En natuurlijk, als u vragen hebt aan Maris mag u ze ook stellen. Wat is voor u het criterium dat iemand BNR is? Bel me op 0800-1121, mail naar primtimeapenstartntr.nl en de tweets kunnen naar hashtag primtimeradio1. Welkom bij Primetime. Goedemorgen. Hoe gaat het met je? Ja, ik, ik vind het wel grappig wat jij dan ook zegt. Um, net alsof je... Uh, als je geen televisie meer doet... dat je dan ergens in een kast zit of zo... en helemaal niets te doen hebt... en geen enkele invulling meer kunt geven aan je leven. Daar komt, hè, dat is een beetje wat mensen vaak denken. Oh, mis je televisie niet. Hè? Alsof, het, alsof dat het het heilige der heiligen is. Ja, maar, maar jij, hebt, uh, jij, jij hebt rechten gestudeerd. Ja. Afgestudeerd, minister in de rechten. Ja. Je hebt uh, veel werk gedaan voordat je op televisie... Hoe, hoe beter ons op televisie beland? Um, uh, Fonds van Westerlo eigenlijk, via Fonds. Die toen nog uh, uh, directeur was... RTL 5, programmadirecteur, ja. screen test gedaan. Ik denk, maar nou maar ja. waar, waar, waar kwam ze het zitten? liep je op straat in, in, in, in Eindel? Nee, het verhaal is eigenlijk best vreemd. Ik uh, wilde een uh, uh, videocamera huren. ging met een paar vriendinnetjes op Lustrum. en uh, ja, dat had, Niemand had toen nog een mobiele telefoon. Niemand ja. had een camera. Dus ik heb uit de Gouden Gids gebeld. En toen kwam ik in contact met uh, een cameraman die samenwerkte met Catherine We Raakte aan de praat. En toen ben ik uh, uh, belastingstand van zaken. Ben ik redactie gaan doen. Hij dacht, oh, die studeert rechten, die heeft daar heel veel verstand van. Nee. Dat was niet waar. <laughs> <laughs> en zo, zo ben ik eigenlijk bij Fons aan tafel uh, gaan zitten. En, uh, voor dat programma. Maar die zei, ja, we zoeken nog een presentator. Ik denk, nou ja, weet je. Uh, Doe maar. Why not? Ja. Ja. En voor de duidelijkheid, want anders gaan mensen straks zeggen... je echte familienaam is Van der Klis, yes. En je bent de oudere of jongere zus van Barbara. Ik ben de oudere zus. Je bent de he, oudere hey. zus van mijn eindredacteur, <laughs> Barbara Van der Klis, En Barbara <laughs> vond het heel moeilijk. Ik zeg, we gaan Mariska uitnodigen. Moet je dat wel doen? Het is mijn zus. Ik zeg, nou, daar doen we gewoon <laughs> de dus sluisteraars. Het is niet uh, inteelt allemaal. Maar. Maar, maar, Soms hoe, wel, oh, toch? Ja. <laughs> ja, Ook niks mis mee. <laughs> nee, Hoeveel heb je de afgelopen? Want hoe lang heb je geen tv-programma gepresenteerd? Uh, nou, dat valt eigenlijk nog wel mee. Want ik, heb, uh, ik geloof dat ik in 2005 gestopt ben... Uh, met Looking Good en uh, daarna heb ik nog een paar dingen gedaan voor RTLZ, uh, meer uh, voor een specifieke doelgroep, het zakenleven, uh, maar ik ben sinds een jaar of vijf, uh, ben ik me echt toe gaan leggen op het coachen. Ja, nee, maar, maar dan stop je daarna, met televisie ja. en hoe verdien je dan je geld, hoe maak je die overstap? Nou, ik ben toen een bedrijf gestart als coach en uh, nou dat is uh, um, En daar verdiende je goed geld mee? Eigenlijk ging dat vrij snel heel goed ja. Ja. Hoe lukt het je dan? Um, ja, één, door besluiten te nemen om te doen. Website. En um, uh, ja, ik, ik, ik had toen nog best wel wat publiciteit. En uh, toen dacht ik, nou, dat moet dan eigenlijk ga maar je... gaan over mijn bedrijf. Ja, dus dat, dat, dat zorg je dat je interviews geeft, al dat soort dingen. Ja, maar ik ben eigenlijk iedere keer zelf benaderd. Wat hielp ja. is, ik heb, ik heb een paar jaar geleden een boek geschreven. Een coachingboek. Ja, ik wil. 2009, ja. 2009. Ja, maar en... toen was je al bezig met je bedrijf. Ja. Toen verdiende je al geld. Ja, nou, ik had, ik had eigenlijk ik heb een tijd samengewerkt met een. Een trainer. En uh, wij hebben samen een aantal trainingen gedaan. Um, maar wat ik heel veel doe, is natuurlijk ook uh, één op één coachen. Particuliere sector. Ja, dat kan je niet acquireren. Dus ik heb dat wel um, uh, toch door de publiciteit van het boek. Uh, mond op mond reclame. Maar van jezelf. Maar ook, uh, je gebruikt jezelf dan ook als wagen. Ja. Ja, het lijkt me wel, ja, maar dat is ook het ondernemerschap. René Warmerdam van Speakers Academy, we kennen elkaar ook. Dus ik Gelukkig, niet... hè, ze deelt Maar Mariska, was ze altijd, want ze zat ook bij jullie, waren er shit. nog. Ja, zit. Maar had, had je dan ook, als ze niet op televisie was, nog veel boekingen voor haar? Ja, ze heeft natuurlijk ook veel meer tijd om leuke klussen aan te pakken op dat moment. Kijk, op het moment dat je veel op televisie bent, heb je vaak ook wat minder tijd. Omdat schema's van, van, van omroepen, radio, of het nou radio of televisie is, die zijn zo vaak zo heilig dat, dat er soms ook weer lastiger is om juist in te plannen. Dus. Het geeft haar op dat moment dan ook wel weer even de rust in de ruimte om wat meer klussen aan te pakken. En dan, maar ze dan? hoe lang blijft iemand dan in trek als die persoon? Ja, is? Weet je, het is, het is, ik kreeg een, een vraag van iemand. Goh, bekende Nederlander. Ik hoor hem nu ook weer. Hoe word je net? Uh, wanneer ben je net? Ik denk dat de bekende Nederlander helemaal niet bestaat. Misschien moeten we daar eens over nadenken. Vertel. Nou ja, net zoals Maxima zegt, de Nederlander bestaat niet. Ja. zeg ik, de bekende Nederlander bestaat niet. Er is dus ook niet iets te zeggen als een houdbaarheidsdatum. Ik bedoel, als iemand aan mij vraagt, wat is de houdbaarheidsdatum van Prem? Misschien is het een leuk afsluiten voor straks. Dan kun je nee, het best antwoorden. Want dan zeg ik hem nu, dan de, de houdbaarheidsdatum van Prem die is uh, uh, zes maanden tot zestig jaar. Een beetje afhankelijk van hoe die is. En hoe die overkomt en hoe het publiek het pikt. Nou, ik weet Midas Dekker. Dat is uh, bij jullie een ja. van de mensen die het meest geboekt wordt. Maar Midas, daar werken we al 15 jaar mee. 14,5 in alle eerlijkheid. 14,5 jaar met Midas Dekkers. En ik denk dat Midas nog, nog makkelijk 20 jaar door kan. 30 jaar. Zolang het, de, de, de, de, de klanten van ons het interessant vinden... om naar zijn van Hadel te luisteren... en hij een bepaalde kwaliteit blijft leveren... denk ik dat dat, dat, dat gewoon een toegevoegde waarde heeft. Kijk, je hebt natuurlijk ook een heleboel... noem het maar, bekende Nederlanders... in, in het wat lagere segment die eigenlijk bekend zijn... niet omdat ze iets gepresteerd <laughs> hebben. Nee, maar gewoon omdat zeg ze maar, bekend... iemand als breed of die van. Nou ja, zonder zonde daar, ja. zonde daar inderdaad een inhoudelijke uh, uh, mening over te geven... over die mensen. Ik bedoel, ze zijn bekender op een bepaald programma... omdat ze zich in ieder geval apart hebben, hebben uh, gedragen... tijdens een televisieprogramma wat door een hoop mensen gezien is. Maar ze hebben niet iets op hun meritus. Het is niet zo dat ze een, een studie hebben gevolgd... altijd intellectuele antwoorden hebben op de vragen... die gesteld worden in journalistieke programma's. En ja, ik dus denk dat de houdbaarheidsdatum... In... als je het dan zo dan moet, moet je zeggen, dan dat zeggen mensen... Als je inhoud hebt. Kan je langer mee als... Uh, nou, is de kans in ieder geval groter dat je, dat je langer mee kunt... omdat je ook iets meer te bieden hebt dan alleen maar een stukje bekendheid? Dus Mariska, als je dan even niet op televisie bent... dan kan je veel geld verdienen in het sprekerscircuit, dagvoorzitterschappen... en dan je coaching dus eigenlijk... Ging het heel goed met je? Eigenlijk was het nou, fantastisch. Nou, ik moet, ja, ja denk nee, ik ga dat <laughs> toch relativeren. Want um, uh, de overstap maken naar iets heel anders doen, dat geldt voor iedereen. Of je nou wel of niet op televisie bent, dat is een, dat is een omschakeling. En om ja. daar ineens als ondernemer je geld in te verdienen, dat is, is best wel uh, voor mij een periode geweest van een aantal jaar om dat te realiseren. Maar. Maar Kijk, naar hebben... punt dat je al die boekingen had. en dagvoorzitterschappen en dergelijke. Nou ja, die worden toch wel, zeg ik er heel eerlijk bij. Minder als je ook minder in beeld bent. begrijp ik ook. Maakt ook helemaal niet uit. En bovendien, voor mij was het belangrijk. om die afhankelijkheid ook minder te hebben. Minder afhankelijkheid van een tv-baas. En dat vind ik lekker aan uh, het zijn van ondernemer. Dan ben je gewoon eigen baas. Ja, luisteraars, u mag bellen. Uh, 0800 1121. Mede naar primtimeapelstart.nl. En, en twitteren naar hashtag primtimeradio. Want she's back. <laughs> uh, goedemorgen ja Bartels. Ja, goedemorgen. Ja, je uh, uh, hebt een website begonnen, www.lichtuitspotuit.nl. Waar slaat die ja, website goed. op? Uh, die website die heb ik samen met Roelhoff de Vries uh, opgericht. En wat wij doen Wie is, is een, uh, een overzicht bieden van, uh, van ja, alle uh, vergeten, of bijna vergeten bekende Nederlanders. Ja, en nu is mijn vraag, uh, uh, hoe lang is die website al in de lucht? Uh, we zijn begonnen op een uh, hele uh, simpele manier met een blogje vorig jaar. En we zijn sinds januari, dus deze week eigenlijk, uh, uh, ja, opnieuw uh, live gegaan. Okay, met de het... uh, eerste negentig uh, uh, entries die erop staan. En het is dus uh, lichtuitspotuit.nl. Nu is mijn vraag, staat Mariska Hulscher op jouw lichtuitspotuit.nl? Uh, nog niet. Ze staat wel op de longlist, maar nog niet op de site zelf. En wat is het criterium? Want het zijn dus mensen die uit beeld zijn geraakt. Wat is het criterium ja. om op die site te komen? Uh, nou, het moeten sowieso mensen zijn die op de een of een, op de andere manier... nog een, een belletje doen rinkelen, zeg maar. Dus uh, je zit tv te kijken, je ziet een, een herhaling van Medicentrum West en je denkt ineens, hier was die dikke actrice ook alweer die daar in het bed ligt? En dan weten wij dat dat Dirk Jette was. En uh, huh? dan hebben wij daar een paar anekdotes over... die we dan gaan ja, delen met de rest van Nederland eigenlijk. En, uh, het criterium is dus eigenlijk dat het iemand moet zijn die... ...heel nog herkenbaar is en op het netvlies uh, leven van de Nederlanders. Oké, okay, nu gaat Mariska vanaf morgen presenteren het programma Familie Portret. ...vanaf morgenmiddag half zes oh, oh, op RTL 4. Uh, betekent dat dat ze niet meer op jullie site kan? Nee, dat kan niet meer, hè? <laughs> nee, het, is, uh, het is helaas voor Mariska. Nee, uh, want ze toch weer een bekende Nederlander, dus uh, nee. En wat is voor jou het criterium of iemand bekende Nederlander was... Uh, nou, er moet sowieso iemand zijn waarvan je denkt, uh, uh, okay. waarvan veel mensen nog weten wie het is. Dus uh, uh, ja, een of andere uh, figurantenrol uit uh, uh, een slodderfilm van, van 30 jaar geleden. Maar dan ben je dus uh, nog steeds bekend als mensen weten wie je bent. Ja, dat is waar. Het gaat ook meer om dat, uh, het moet een soort aha-erlekenis zijn, hè? dat je dus uh, denkt van... Uh, dat deed, wat deed uh, onder, ja, en, Safira Hollander ook alweer. Ja, maar Savira Hollander blijft eeuwige bekende Nederlander, de Happy Hoeker, Ik bedoel, dat is mijn ja. uh, jeugdheldin. <laughs> Echt waar. Um, ja. Maar wist je ook Ik dat ze tegenwoordig geweldig. een breakfast heeft? Wat zei je? Wist je ook dat ze tegenwoordig een bed-and-breakfast heeft? Ja, en oh, dat ze het? het toneel deed, uh, ja, het ze deed toneel ja. tussen de schuifdeuren. Ja, dat we, Safira Hollander vind ik nog blijft eeuwig in de spotlight staan. Ik ga iedere week zeggen dat Safira Hollander bekend is, zodat ze niet op je site komt. Ja, een klein vraagje trouwens: even heel kort tussendoor. van Speakers Academy? Heel kort tussendoor. Wat is de beweegreden om deze site op, op te zetten? Daar ben ik zo benieuwd naar. Uh, we zaten met een uh, groepje uh, mensen in de kroeg. En we waren een spelletje aan het doen. Een uh, uh, drinkspelletje. Ja, de Nederlanders, uh, ja, een drinkspelletje als dat. Uh, met een erg uh, te zoeken. En de, die lijst werd langer en langer en op een gegeven moment dachten we van... Goh, wat zou er weer gebeurd zijn met, met Tom Wim de Kneijf of met een Qnera van Zelden of uh, uh, Niek Brons. Zijn dat hebben sommige uh, ja. mensen die op tv zijn geweest, hoor, in Klemmerland of uh, bij de EO. Uh, wat, uh, wat, <laughs> wat voor vrienden heb jij? Wat <laughs> zeg <sekker. Nee>, um, <laughs> je? Wat voor vrienden heb jij? Hele gekke. Je klinkt, de zo, de de klinkt wel, wel een beetje serieus. Nou, ik moet zeggen wat ik erg leuk vind, Jan Bartels. Ik vind het erg leuk dat je die site begint. Omdat, um, kijk, ik heb altijd gezegd, als ik niet meer met mijn smol op tv of radio kom, dan ga ik wel uh, kelner worden ergens of in de schoonmaak werken. bedoel, ja. en, en, en, en, en dan uh, vind ik het wel grappig, want uh, het lijkt alsof heel veel mensen daar, wat Mariska zei, uh, dat medelijden met je krijgen als je niet meer met je smol op tv bent. Maar je kan heel gelukkig zijn zonder ooit met je smol op tv te komen. Nou, ik moet ik me goed voorgesteld hoor. Maar onze site is niet bedoeld om, om, om, ja, ex af te zeiken ofzo. Het is meer gewoon een, een soort signalering van goh, wat doen ze nu en uh, hoe gaat het met ze? Ach, ja, ja. ja en, uh, ik wens je heel veel, je ik wens je heel veel succes met je site en wat mij betreft mag je mij al meteen erop zetten. <laughs> ik ga er af en aan dank okay. en succes ook. Ik, uh, dankjewel. Mevrouw, u komt de bus binnen. Wat is voor goedemorgen? Goedemorgen. Um, en volgt u een beetje de BN'ers? Ja, ook ja. Uh, bijvoorbeeld die programma's in de ochtend. Ja, dat, dat oh, ja. Maar nu is mijn vraag: kent u maar eens nog? Ja, die heb ik wel. De naam heb ik gehoord, maar het zegt me niet veel. Uh, Goedemorgen. Maar Mariska, ik krijg van Lidie Polak een tweet. Uh, houdbaarheidsdatum Mariska Hulser is al verspreken. Wie is dat in godsnaam? <laughs> dat was een leuke. Tjarek Reining gaat het eens voor René. Primtime Radio 1. Bekend worden is lastig. Vooraanstand worden kun je door vooraan te gaan staan. Is het, bij, is het zo? Want als je kijkt naar politici. Ruud Lubbers is nog een vooraanstaande man. Uh, Onno Ruding uit zijn kabinet nog maar. Hoeveel van de oud-ministers blijven nog vooraanstaand? Ja, wat, wat, wat is de definitie van vooraanstand voor jou in dit kader? Ik weet niet, Jarek Reining gaat ga het dus, uh... Ja, maar dan nog. <laughs> dat beantwoordt de vraag niet. Nee, ik weet niet, maar ik bedoel, is het... Ook nee, maar ik bedoel, als, je, als je bedoelt, zijn, zijn dat soort mensen inzetbaar bij ons... bij de Speakers Academy uh, voor voorlezingen? Dat zijn een, een groot aantal, tenminste niet een groot aantal... maar best een aantal mensen waar we zeer regelmatig mee werken. Mensen zoals Willem Vermeent, daar werken we echt heel regelmatig maar mee. Maar Willem Vermeent blijft nog in bepaalde kringen heel populair. Ja, maar hij omdat... komt niet veel op televisie bijvoorbeeld. Ik bedoel, hij komt natuurlijk al af en toe als, als expert voorbij. Maar is niet iemand waarvan je zegt van nou, die zie ik echt elke dag op televisie komen. Oké, okay, jullie hebben verschillende categorieën, van show tot uh, informatief. Werk uh, je dat de, de houdbaarheidsdatum van mensen die zeg maar voornamelijk showgezichten zijn... die gaat dan sneller, de, de, die houdbaarheidsdatum gaat sneller voorbij. Nou ja, ze, zijn, ze zijn minder inzetbaar in ieder geval. Ze zijn uh, minder breed inzetbaar, laat ik het zo zeggen. Ik bedoel, de, de, de mensen die niet inhoudelijk mee kunnen praten over bepaalde onderwerpen... of expertise hebben op een bepaald vlak, eigenlijk alleen maar bekend zijn... van het toevallig voorbijkomen een aantal keren op een, in een televisieprogramma. Ja, ja. Daar, daar komt dan ook vaak niet heel veel vraag voor om de echt zwaar inhoudelijke dingen. Ja. Dus dus ja, dan wij, wij richten ons toch met name op de inhoud bespieken ze Maar een voorbeeld, ik kreeg van Anton, je kunt op twee manieren B.N.R. worden. Net als jij hard werken of als ik, Moeten we oppassen met al die uh, en meer <lacht> gedoe. Maar kijk, De ene is wat beter inzetten dan de ander. Maar, maar, maar voorbeeld, de bekendste uh, uh, crimineel in Nederland is Willem Holleder. Krijg je dat aanvragen voor mensen die Willem Holleder willen uh, hebben? Ja, het zou wel erg naïef zijn om te denken dat wij Willem Holleder kunnen inzetten. <lacht> nou, die komt straks vrij. Die komt straks vrij. En je hebt misschien, ik denk toch dat het bedrijfsleven en de overheid waar wij toch meer... Uh, niet, ...niet geïnteresseerd zullen zijn in een, in een verhaal van Willem Hollerden... ...afgezien van het feit dat ik denk dat de beste man zelf dat niet zou willen doen. Nou, ik denk dat het een goede invulling is voor zijn leven. Kan kijk, wel... ik denk dat hij wel een interessant verhaal te vertellen ja. heeft, dat zeer. Hij Zoals... zal goede lezingen kunnen houden. Uh, dat, of... Met Mariska als coach die hem zegt hoe hij moet <laughs> presenteren, ja. dan zal ja. het nog kunnen... En dan Kief, Kief Bakker nog erbij om het... Ja, ja oké. Okay. Ja. Laten meneer we het van... gezellig maken. Ja. Meneer Van Rest, goedemorgen. Goedemorgen, Pen. Uh, je hebt zoveel bekende Nederlanders, ik weet niet of ik dat ben ik, ik, ah, en zou ik het zijn, dat is alleen omdat ik het af en toe ga te spel. Maar zou ik je eens wat, wat leuk vertellen? Ik wel. heb ook een keer naar keer Standpunt en Hel gespeeld, en toen dachten ze dat ik Maarten Verrossum was <lacht> vanwege mijn stem. Ik doe, ik doe van de week mijn boodschapjes bij de Aldi, daar kom ik al jaren. En ineens schieten een paar meisjes me aan: Bent u meneer Verrest? Bent u voor de radio? Dus, dus alleen op mijn stem, ja. En, ja. en ik kost voor niks, ik doe niks, ik besteed niks, ik verdien er geen geld mee. Dus ja, het gaat vanzelf. Nou, meneer Van dat ik u nog heb mogen helpen op 82-jarige leeftijd... om bekende Nederland te worden, dat doe ik heel graag. Dank ja, u. dat is dan jou, inderdaad. Ik heb me nog een keer gebeld of ik nog leeftijd. Oké, okay, meneer Van hartstikke bedankt voor het bellen. Mariska, je gaat nu familieportret maken. Waarom hebben ze jou gevraagd? Um, ze hebben mij gevraagd omdat ze uh, dachten dat ik me wel kon inleven in... Um, uh, er gebeurt iets ingrijpends met een familie en hoe gaan ze daar mee om? Ja. Nou... Um, ik heb ook een paar dingen meegemaakt in mijn leven, net als iedereen. En ze dachten van, nou ja, weet je, die, die weet er misschien wel raad mee. En uh, ik moet ook zeggen, ik, vind, ik, ik ben dit ook echt gaan doen. Omdat ik denk, ja, ik, ik vind dat altijd waanzinnig gaaf en positief. Als mensen die hele heftige dingen meemaken, dat kunnen omdraaien. Ja, maar en, maar eens kan je hebt on, je hebt echt appeal. Dus dat betekent, als je dit programma gaat maken, hoeveel afleveringen zijn het er nu? Tot nu toe tien. Oké, okay, het wordt zaterdagmiddag om half zes uitgevonden. Ja. Ik wil je garanderen, je gaat weer gebeld worden, er gaat weer nieuwe aanbieden. Komen, ga je dan weer dat hele coachingschap wat je met moeite hebt opgebouwd... dan weer inleveren om voor kortstondig of langere tijd... Nee, dat doen? zou wel een beetje korte termijn gedachten zijn. Wat ik doe, vind ik, en dat vind ik het allerbelangrijkste. Kijk, we hebben het hier over bekende Nederlanderschap. Ik, ik hoor ook best wel veel jonge mensen roepen... ja, maar ik wil zo graag bekend worden. Ja. Ik snap niet dat dat een doel op zich is. Maar goed, uh, dat nee, daar maar, gaat. Je, je doet dingen. Je vraag van ja, je... kundig Mariska. Dit is toch wel een comeback. Hoe je het <laughs> ook draait of keert. Je komt weer met je gezicht op televisie. Met een Plot. goede presentatrice. Je kan goed praten. Kijk hoe je dit programma ook weer... Erin zit wat René zei. Ik heb intellectueel ook die bagage inhoudelijk. Dus de kans. Er zijn tekort aan goede vrouwen op televisie. Dus de kans is wel aannemelijk dat er weer aanbiedingen aan je worden gedaan. Wat ga je dan doen? Nou, ik ga, ik ga wat dat betreft gewoon af op mijn gevoel. Als ik het leuk vind, als ik erachter sta, en het moet ook wel kloppen bij hoe ik in het leven sta. En dat is, daar ben ik best wel rigoureus in. Ik heb in de afgelopen jaren heb ik ook best wel wat aanbiedingen gekregen en afgeslagen. Omdat ik dacht, ja, dat voelt gewoon niet goed, doe het niet. Klaar? Ja, weet je wat ik leuk vind, dan hebben we altijd van de luisteraars die passeren en dan denk ik: Goedemorgen meneer. meneer. Nou, Vrije, meneer. Uh, uh, uh, uh, mijn vraag is: als u zo wordt uitgenodigd om ergens naar een lezing te gaan. Helpt het als de persoon die de lezing houdt, bekend is van televisie? Nou, ik weet het niet. Ik heb geen, ik heb geen televisie namelijk. Dus ik ben gauw ik heb een opmerking voor u. Ja. We leven in hele interessante tijden. En ook eens angstige tijden. Als u de Bijbel leest, en u leest Matthijs 24 over de, ja. over de, de reden van Jezus Christus, dan leven we nu in de eindtijd. Ja. De tekenen der tijden. Gouden handdrukken. En gaat zo zomaar door. Maar is Jezus nou een bekende Nederlander of een bekende wereldburger? Wie is dat? Jezus. Is die bekende Nederlander of bekende wereldburger? Dat is God zelf is mens geworden om onze zonden te dragen aan het kruis van Golgotha. Ja. Hij is gestorven, begraven, opgegaan. ...gewekt Ten derde dag, omdat u, meneer Prem, eeuwig zou leven. Ja. Als u in Jezus Christus begrepen bent, gaat u nooit meer dood. Nou, ik wil heel graag doodgaan, maar hartstikke bedankt dat u. Even... Ja, nee, ja, ik wil niet eeuwig leven. Dat leek me... Nee, dat leek me zo erg als je eeuwig moet leven. Maar uh, Mariska, uh, we werden even onderbroken. Je gaat dus weer de televisie, je kijkt op je gevoel wat je gaat doen. Maar als je die televisiecarrière weer gaat maken, zal je je coachingschap, wat nu loopt, op moeten geven. Nee. Waarom, waarom kan het niet en -en? Nou, Ik was advocaat en ik ben televisie gaan maken. <coughs> het is niet te combineren. Nou ja, dat is een kwestie van keuzes maken. En uh, ik vind dat uh, wat ik doe, het coachen, vind ik zo te gek. En vind ik zo uh, mooi vak... Dat ik daar niet mee ga stoppen. En um, het is natuurlijk een beetje afhankelijk van wat op je afkomt. Misschien komt er weer iets heel leuks op televisie met coaching. Nu nou, is er iets weet. wat ik je echt moet vragen. En ik weet dat ja. er misschien niet liever niet over praat. Maar kijk. De moet ik het zeggen? De geruchtenpooier, Albert Verlinden die uh, afgelopen week weer met Bova betaal? en Van Doren... Ja, nee, maar ik vind, weet je... dat hij altijd dan met zo'n uitgestreken gezicht... zeg ik meen het beste... ondertussen filene en Pislicht is... die heeft jou op televisie bij RTL een hoer genoemd. Alleen maar omdat je een huwelijk na een korte tijd beëindigde. En een hoer is volgens mij iemand die tegen betaling doet. Heeft hij excuses aangeboden voor het feit dat hij jou op de nationale televisie hoer heeft genoemd? Nou, dat is natuurlijk één inmiddels al heel lang geleden. Um, ik heb Albert zelf benaderd. Want ik dacht, ja, weet je, je kunt het allemaal via de media gaan doen. Maar ik hou liever van de directe confrontatie. Heeft hij sorry gezegd? Hij heeft gezegd, het spijt me niet. Maar ik, um, uh, als ik het had geweten wat het voor gevolgen had voor jou, ja. had ik het niet gedaan op Ik zag hem die een kwestie manier. van kiezen Erik niemand vroeg hem daarnaar. Ja. En toen zei hij, ja, het is maar één keer gebeurd. Nu heeft hij weer gelogen over Bo uh, van Ervan Dorens. Zijn programma. En dan zegt hij, ja, één keer in de twaalf jaar. Ik vind, het, ik, ik, ik vind het wel... Nu ga je op dezelfde zender. Is dat niet... Uh, ja, je gaat op RTA4 zitten waar hij door de week iedere dag zijn diarree als vuil mag spuiten. Uh, ga jij dan nu ook, uh, uh, als hij vraagt om in het programma te komen, ga je in het programma... Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik heb met uh, Albert een goed gesprek gehad. Voor mij is het klaar. Ik ben gelukkig niet rancuneus. Ik wel, maar zou je met echt in jouw gaan? Nou, dat hangt er een beetje voor. Promotie voor het familieportret zou ik daar best een, een paar quotejes willen geven. Waarom niet? Ik heb geen. Uh, wij hebben het uitgepraat. Daar heb ik een goed gevoel over. En dan is het voor mij ook klaar. Okay. Het heeft toch ook helemaal geen zin om je daar nog druk over te ja, maken. Ja, ik wel. Ik, vond het namelijk, ik vind het namelijk makkelijk om een vrouwen hoer te noemen. Hij zal nooit zeggen dat die mannen allemaal lellen, sletten, bakken zijn. Maar, zee, maar, maar dat is iets hond... anders. Want ik, ik vind sowieso... Uh, ja, Ik bedoel, ik ben ook niet uh, Roomser dan de paus. Maar dat soort teksten op televisie ja. uitbraken... daar hou ik sowieso ik maar niet maar van. Als maar één klein dingetje zeg bij de wereld draait door over een of andere mislukte journalist... krijg je alle bagger over je heen. Ja. Maar als iemand een vrouwenhoer noemt op televisie... Ja, dat dan, dan krijg je nog een kolom in NRC Handelsblad... en wordt hij niet gerespecteerd. Nou, dat is en toch de... een beetje willekeur natuurlijk. Want als dat over Beatrix gezegd wordt... dan, uh, dan, is, uh, dan is het land te klein. Ja. Maar dat, dat mag blijkbaar. En dat vind ik wel jammer. Ik vind het een slecht voorbeeld voor komende generaties. En, uh... René Warmerdam, wat moet ik doen als ik... Uh, uh, want ik uh, met al die uitspraken die ik doe... word ik zo weer waarschijnlijk ergens <lacht> uitgeflikkerd. Uh, hoe moet ik er dan voor zorgen? Uh, dat ik bij jou boekingen bleef kregen. Moet ik dan veel gast worden in tv-programma's? Nee, ja, nou goed. Het, hetgene wat je nu doet, gewoon blijven doen. Ja, dit zijn maaktwaarde, toch? ja, <laughs> ik bedoel, dat, dat zeg ik. ik Houdbaarheidsdatum uh, 6 uur tot 60 uh, jaar. Blijf gewoon doen wat je nu ook doet. Want daar vragen de mensen je voor. De mensen vragen je niet omdat je weer op televisie bent. Maar als je bij Speakers Academy geboekt wil worden... of bij andere sprekersbureaus die er allemaal zijn, luisteraars... Pleintjes, zeg niet dat u naar pleintjes. Speakers Academy moet gaan. U moet vooral gaan niet doen. Nee, als u, nee, als u goed, slechte nee, mensen wil... Vooral ik reclame. Voor je, en dat is ook niet weer goed. Nee, maar, niet uh, hoe zorg je ervoor? Nee, maar hoe kunnen mensen ervoor zorgen? Als ze eenmaal een bepaalde bekendheid hebben. Want als mensen boeken, boeken mensen toch ook op zichtbaarheid? Als iemand je gisteravond ziet, denkt hey, die moet ik hebben. Ja, voor het is prem, aan de ene kant is het zichtbaarheid. Tuurlijk, dat helpt. Aan, en, maar het is zeker geen garantie. Het is niet zo, ik ben twintig keer op, op televisie. In alle eerlijkheid, dan ga ik iets heel vervelends zeggen. En dat vindt Jan misschien niet zo leuk. Maar Jan de Hoop komt elke dag zo wat op televisie. Ja. Het aantal aanvragen wat ik voor Jan de Hoop op jaarbasis krijg. Is echt heel weinig. Dus het zegt in dat kader eigenlijk helemaal niets. En ik heb andere sprekers die komen vijf keer per jaar op televisie, misschien... en die worden aan de lopende band gevraagd. Dus het is ook het leveren van een bepaalde kwaliteit waarom gevraagd wordt. En daarmee zeg ik dus niet dat Jan de Hoop geen kwaliteit heeft... maar, nee, maar... daarmee zeg ik gewoon van luister... Je moet iets brengen waar de mensen op zitten te wachten. En blijkbaar zijn er genoeg mensen die een inhoudelijk verhaal kunnen vertellen... die misschien niet zo bekend zijn, maar die wel veel gevraagd Echt worden. Wel, omdat ze, als ze ergens een, een presentatie geven... meteen een feedback krijgen van zo'n zo groep mensen die daar zitten. En da daar kom, ik heb mensen die komen één keer in de zaal, geven hun verhaal... en daar komen vijf opdrachten uit. Ja, dat is ook waar. eens, wat grappig is, jouw eerste uitzending... gaat over de koning van de roddefotografie, Joop van Tellingen. Klopt. Ja, en wat ik al zei, uh, familieportret gaat over families die iets heel heftigs hebben meegemaakt. Ja. Nou, Joop van Tellingen uh, kennen we natuurlijk al allemaal als uh, uh, de man die uh, af en, en toe in een vuilnisbak, vuilnisbak lacht, zit. Ja, om <laughs> foto's te maken. Um, uh, maar goed, die man heeft natuurlijk uh, ook een familie, laten we eerlijk ja. zijn. En um, uh, Joop werd een paar jaar geleden geconfronteerd met blaaskanker en kreeg te horen, jij gaat dood. Ja. Maar we uh, gaan allemaal dood. ja. Maar hij wilde nog niet dood. Dat is een verschil oh, met jou. Ja. Maar dat geeft niet. Hij wilde niet dood. En um, uh, ja, bang, angst. Uh, en, uh, en dat zie een enorme in, Ja, enorme impact op zijn familie gehad. Maar, maar, maar ga je dan bij zijn familie zitten? Ja, je de tranen, zijn vrouw. Anders? Zijn vrouw. Nou kijk, het is, al, het is natuurlijk al een paar jaar geleden en inmiddels uh, is hij uh, uh, naar Nijmegen, naar het ziekenhuis gegaan, heeft hij, uh, een, een, eigenlijk is zijn blaas eruit gehaald, heeft hij een nieuwe blaas okay. en uh, gaat het weer heel goed met hem. Oké, okay, weet je wat, niet te veel vertellen, we gaan morgen allemaal kijken, maar dus kan je ik vind het echt ontzettend leuk dat je terug bent op televisie en ik vind dat je tegen die pisnicht die je hoer heeft genoemd op televisie moet zeggen dat hij zelf een roddelpooier is want als we uitdelen, dan blijven we eeuwig uitdelen want ik ken jouw zuster een beetje en jij bent niet van vergeten en volgens mij ook niet van vergeven alweer hier dat met een glad uitgestrokken gezicht zeggen René Waterdam, hartstikke bedankt iedereen die heeft gebeld, gemaild en getweet en de Nederlandse belastingbetalers de cofinanciers van de publieke omroep maar vooral u de luisteraars want waar zou ik zijn zonder u? Goed, je in 2011 heeft u mij ruimschoots uw oor gegeven. Ik hoop dat u het in 2012 blijft doen. En al die lieve mensen die me de afgelopen weken op de markt, in winkels en op straat vertelden... dat ze echt elke dag naar me luisterden. Dat ze op de webcam keken en zelfs dat ze boos op me waren... omdat ik weer een ongenieuwd uitspraak had gedaan. Maar toch blijven luisteren. Mede namens Rien, Aartje, ook, Fatima Basja, Hans Twin, Momo Saru... Bart Daatzelaar, René Visser, Marien Boer, Martin Hulshoff en Barbara van der Klis. Het is een eer om u te mogen dienen. Dank u wel. Zo meteen Doralp Megens, daarna Deborah Blekken not met de fm tot maandag namaste dach Autosloop, ja, daar nou komen mensen in z'n eronder, klaar. Een indrukwekkende verschijning met stevige opvattingen. Dat, ik vind dat ik dat recht heb. Dijkshorn. ik zoek geen luzie. Zijn grote passie. Harley Davidson motor. Luister zondag naar de documentaire Zinvol Geweld Mag. Als hier een inbreker uh, binnenkomt, mag ik hem slopen. Over eigen opvattingen, het opzoeken van grenzen en het gebruik van geweld. Ik vind vuurwapens prachtige dingen. Zondagavond, 9 uur, stoere praat in Holland Doc Radio. Ja. Radio 1, het nieuws van alle kanten. Kies voor een van de hoogste rentes van Nederland.